Ja, en de titel van mijn lezingen zijn altijd, je bent een ziel en je hebt een lichaam. En van daaruit uh, kunnen alle mogelijke onderwerpen uh, behandeld worden. Alle onderwerpen die je maar kunt bedenken. Ja, en dan had ik het vorige week over van alles. En ik uh, hoop dat je daar uh, een beetje plezier aan gehad hebt. En dat je er iets aan gehad hebt om van je, nou, niet, niet per se van je angsten af te komen. Misschien is dat nog niet gebeurd, of misschien ook wel. Maar in ieder geval, dat je weet hoe je ermee om kunt gaan. Want dat is toch wat, hè? Dat, je, dat er een manier is op deze aarde om ermee om te kunnen gaan. En dan kom ik eigenlijk ook in de gedachte... Hoe, hoe, hoe mijn woorden gehoord kunnen worden. Dan wat ik je, wat je hoort. Lees je werkelijk en hoor je werkelijk met de innerlijke nieuwsgierigheid. Om, om van binnen te luisteren, te horen wat er werkelijk gezegd wordt. Kun je verplaatsen, of nog niet eens alleen kun je je in mijn gedachten zetten kun je meelaten voelen op de gedachten vormen van mijn wezen van mijn ziel van mijn gedachten kun jij jezelf daarin voegen Zodat jouw gedachten niet met jou aan de haal gaan. Zodat je niet meer goed hoort wat er gezegd wordt. En dat je met je gedachten de woorden in jezelf gaat verdraaien tot iets wat je met je hersens begrijpt. Kun je je afstemmen op mijn gevoel wat ik tijdens mijn lezingen aan jou geef? Dan hoor je de werkelijke bedoelingen en de positiviteit. Ben je bereid om alles vanuit je eigen liefdegevoel in jezelf op te nemen? Kun je de rust opbrengen om naar de woorden te luisteren in plaats van de haast en het forceren in het denken, in de waan, wellicht, dat je het misschien allemaal wel weet. Of misschien allemaal al lang weet. Maar voel je het ook? Weet je, je kunt niets overslaan. Geen treden kun je overslaan. Je dient alle hersenspinsels in jezelf verwerkt te hebben, verlicht te hebben. En reken maar hoor, dat ik alle hersenspinsels ken. Ik ben er ook geweest. En ze zijn me allemaal bekend. Je kunt niets overstaan. Alles dient van binnen begrepen te worden. En gevoeld te worden. Vooral gevoeld te worden. Begrijpen doe je met je hersens. Gevoeld te worden, dat je je mee laat voelen op de woorden. Mocht er een treden zijn van irritatie, dus een stapje zijn van irritatie, weet dan dat dat, dat dat precies is waar je zelf aan dient werken. Het is jouw irritatie. Het heeft niets met de ander te maken. Deze vorm van denken is het begin van het denken vanuit de liefde, Een denken vanuit het gevoel zonder enige zorg, zonder angst, zonder wanhoop. Met andere woorden, het denken, zoals het in de hemel zal zijn, als we dat woord mogen gebruiken. Als het zo is dat je het beter weet, doordat je bewustzijn verder is, dat zou kunnen, dan kun je de dingen beluisteren in liefde. Dan zeg je ja, zij ook, hij ook. Inderdaad, en hij zegt het zo, en zij zegt het zo, wat boeiend. En allemaal zeggen hetzelfde soms gebruiken we dezelfde woorden. Wat bijzonder. Ik kan merken dat die ander ook vanuit de liefde spreekt. En dan is er nooit irritatie. Kunt je voorstellen dat dat wat je hoort van mij of van wie dan ook. Dat je daar rustig over kunt nadenken. Dat je daar rustig over kunt mediteren, zo je wilt. Over nadenken en nog eens over nadenken. Daar heb je alle tijd voor in je leven. En hoe kom je daar, het nadenken, zonder dat je hersens met jou aan de haal gaan? de eerste plaats is dat helemaal niet erg en kun je dat rustig accepteren dan is het maar zo dat je ergens met jou aan de haal gaan. met allerlei gedachten ertussen doen maak jezelf niet schuldig doordat je afdwaalt en, en voel jezelf niet eh, verkeerd, dat je niet bij de les kunt blijven, blijven als ik deze woorden mag gebruiken daar is niks mis mee je kunt het altijd nog een keer overnieuw horen en je kunt altijd nog een keer weer opnieuw gaan mediteren en er komt op een gegeven moment een moment dat als je rustig in jezelf zit dan kun je je eigen geluid horen misschien denk je wel dat dat het zuizen van je bloed in je oren is maakt allemaal niet uit wat je denkt luister eens. Naar het geluid in jezelf. Want ook jij hebt een frequentie, je hebt een geluid in jezelf. Je kunt je hartchakra horen. En daarin zitten de woorden, als het ware, verborgen, die jij zelf kunt horen. Ik heb het nog helemaal niet van tevoren. Dat heb ik eigenlijk al een paar keer niet meegedaan. Ik doe het altijd wel even voor mezelf dat ik in het licht kijk voordat ik ergens aan begin. Maar mag ik je verzoeken voordat je gaat mediteren, je even rustig te verbinden met het licht. Weet je, je kunt dat ook gewoon in je auto doen hoor ja natuurlijk niet met je auto dicht, ogen dicht als je aan het rijden bent maar je kunt rustig in de, eventjes in de koplampen van je tegenlichten kijken, haal dat licht naar binnen maar even verbinding met dat licht ga heerlijk nadenken let wel op hoor al in de tussentijd maar ik weet uit ervaring dat dat, dat, dat prima kan ik rijd veel en ik moet ook vaak op grote afstanden afleggen en niets is heerlijker dan op deze manier na te denken over het leven. Ik kan me nog goed herinneren, de eerste keren, ja wat zal ik zeggen, het is niet echt de eerste keren, maar eh, wel dat ik me heel erg bewust was dat ik iets deed met het licht in mezelf. Ik had het zo ver laten komen dat bijna de weg terug niet meer mogelijk was. En ik zat in de auto en ik dacht, weet je, alle licht is goed. En ik ben gewoon af en toe in het licht van de tegenlijke gaan kijken. Ja, niet al die, de hele tijd hoor, dat is niet echt uh, aan het raden natuurlijk. Maar je moet natuurlijk wel je hoofd erbij houden en op de weg blijven kijken. En iedere keer heb ik dat licht naar de plek in mijn lichaam gebracht die het het hardste nodig had. Ik wist dat, daar, dat het daar nou, naar menselijke maatstaven niet helemaal in orde was, of helemaal niet in orde was. maar Ik wist ook van binnen, met grote zekerheid, dat dat licht zijn werk kon doen. En dat dat licht niet anders wilde. Maar dat ik dat wel diende aan te zetten met mijn eigen, wil met mijn eigen gedachten en dat heb ik toen gedaan. En het is ook prettig om een meditatie te beginnen met eventjes het licht naar binnen te halen, eventjes boven je navelchakra. Haal dat licht maar naar binnen. Visualiseer het voor je, het zonnelicht. Of het licht van een kaars of een lamp. Haal het naar je toe. Zet je beide voeten op de grond. En adem rustig in. Hou de adem even vast. En adem rustig uit. Misschien wil je het nog een keer doen. Adem rustig in. Haal dat licht naar binnen via je navelchakra. Of je zonnevlek mag je dat niet. Hou het even vast. En adem het rustig uit. Luister naar het kloppen van je hart. Wees je bewust. Van je eigen zelf. Dat is wie je bent. Dat is wie je was. En wie je altijd zijn zult. Al het andere. Andere werkelijkheden hier van deze aarde zijn een illusie. Juist dat leven vanuit die liefde, vanuit wat ik daar straks zei, vanuit die hemel, dat is de werkelijkheid. Dat ben je in staat om de problemen het hoofd te bieden. Om alles wat je pijn doet, mensen, dingen, zorgen, om die op te draaien in jezelf. Denk dus vanuit de liefde binnen in jezelf. En neem jezelf eens onder de loep. En kijk eens diep van binnen. Waarom je bent, op dit bent zoals je bent. Maar ik weet dat dit niet de weg is voor jou. Dat voor jou een leven klaarstaat. In volledige glorie en, en plezier. Het is maar één gedachte verwijderd van verdriet. Je hoeft er niets voor te doen. Je hoeft geen bergen te beklimmen. Je hoeft niet diep in de zee te duiken. Je hoeft geen moeilijke proefschriften te maken. Je hoeft niet een en te rijden. Je hoeft niet daarvoor naar de andere kant van de wereld. Je hoeft alleen maar naar binnen te gaan. En wat is dat toch moeilijk voor veel mensen. En zo sprak ik vanmiddag iemand die voor een zware operatie staat. En ik weet dus dat hij hier niet veel van moet hebben en ik zei heb je er wel eens aan gedacht om een haptonomische reis naar binnen te maken door je lichaam en de plek die nu aangetast is, met een licht te beschijnen. Nou, zei hij, daar kom ik niet aan toe hoor, Dat, euh, nou ja, daar heb ik helemaal geen zin in. En toen kwam er weer een hele verhandeling over wat de artsen hadden gezegd. Ja, en ook daar heb ik welwillend naar geluisterd dan denk ik, hoe is het toch mogelijk daar zit al die energie in maar om gewoon naar binnen te gaan is voor heel veel mensen ongelooflijk moeilijk terwijl het toch zo simpel is terwijl het zo eenvoudig is en juist heel veel mensen nu in deze tijd weten hiervan het is geen verwijt hoor totaal niet maar je zou het ze zo graag willen geven. Maar meer kun je niet doen. Je kunt het aangeven en verder niet. Dan hoop je maar dat het allemaal maar goed mag gaan met die operatie. En dat er eens een dag komt dat hij misschien ja, wel naar binnen zal gaan. Het is wel lekker om even een beetje te mediteren in jezelf. en Of na te denken over je leven. En voor mij is het altijd heel erg aangenaam dat voordat ik in slaap val, maar dat heb ik bij me voor gelezen en al verteld, dan, dan ga ik altijd naar het licht toe. En dan stap ik daarin. Maar voor die tijd doe ik een kleine meditatie, vaak kom ik dan niet eens helemaal aan toe hoor. Terwijl ik dus eigenlijk me al in dat licht opgenomen voel. En dan ga ik gewoon die dag helemaal terug naar de ochtend. Dus ik gebruik het uur, laat ik zeggen dat ik om tien uur naar bed ga voor om elf uur, en dat uur daarvoor, dat ga ik na, heb ik daar iets kunnen doen om een ander te helpen. ...had ik het anders kunnen doen... ...en dan zo dat uur daarvoor... ...en wie daarvoor en wie daarvoor... ...en ik moet eerlijk zeggen... ...als ik soms om vijf uur smiddags kom... Dan, ...dan ben ik al onder zeil... ...dan ben ik al helemaal weg... ...maar soms gebeurt het wel eens... ...dat ik de hele dag terughaal... ...en dat ik denk van... ...ja, dat had ik toch anders kunnen doen... ...en ik heb daar iets gezegd... ...wat, wat ik misschien op een andere manier had kunnen zeggen... ...of misschien moet ik, moet ik hier niet meer op terugkomen... ...bij die mensen... Misschien moet ik het hier maar bij laten. En misschien is het goed om aan die e-mail uitwisseling een stuk te geven en het verder te laten. Dat denk ik dan wel eens in die, in die teruggang van die dag. En zo denk ik daarover na, zo probeer je dus te bedenken om het de volgende dag op een betere manier te doen. Maar ook, de volgende dag zou je dus, als je eraan denkt, want het is helemaal geen doodzonde hoor, als je je meditaties niet doet, het tegendeel, als je het niet doet, dan doe je het niet. En als je het wel doet, doe je het wel. Dat je dan dat je smorgens een kleine meditatie, achter, het hoeft toch niet meer dan een minuut te duren. En Ook al heb je nog zoveel haast en heb je zo vreselijk veel te doen. En moet je nog dit en moet je nog dat en je moet nog weg. En, nou, noem maar op. Wat je niet allemaal te doen hebt. Maar, ach, het hoeft niet meer dan een minuut te duren. Je kunt erover je kunt nadenken. Je kunt erover nadenken in die ochtendmeditatie dat je een goed muur hebt voor die dag. En je kunt erover nadenken hoe je die dag wilt indelen. Voor mij is dat dan ook nog wel eens dat ik denk, ah, oh, dat zal ik aan doen. Ik heb wel eens wat klaargelegd de vorige avond, maar de volgende dag denk ik, nou, dat ga ik dus helemaal niet aan doen vandaag. Dus ja, het hangt ervan af hoe je wakker wordt. Daar heb je soms helemaal geen zin in dingen die je klaargelegd had, om die aan te doen. Dus ja, dat, dat neem ik dan ook even mee. En oh, dan denk ik, ja, dat kan ik ook wel doen. Dat kan ik wel doen. Dat kan ik wel doen. Dus, en ook te bepalen dus hoe je die dag ingedeeld wilt hebben. En wat, je, wat voor werkzaamheden je wilt doen die dag. En hoe je daar doorheen wilt komen. En als dan in je gedachten het woord, ik heb geen tijd en ik moet dit allemaal doen, ik moet dat allemaal doen, dan... Nou, je vliegt bijna uit de bocht, laat ik het zo zeggen. Je kunt ook alles gewoon in je eigen tijd doen, hoor. Tijd bestaat niet. En het, het grappige is dat als je het van tevoren helemaal, um, als het ware, voor jezelf neerlegt, je er moeiteloos in glijdt gedurende, gedurende de hele dag. Het gaat als vanzelf. Je hebt het je gevisualiseerd. Je hebt zelf de, de materialisatie gemaakt om de dag zo te maken zoals jij dat wenst. Alles kan. Alles kun je dan in grote rust uitvoeren. Het is zelfs zo dat als er onverwachte dingen tussendoor komen, dat je dan in jezelf erover na kunt denken dat je de flexibiliteit hebt om ermee om te gaan. Dat je ziet dat er in die verandering, de I Ching, dus de kracht van de verandering zit. Dat daar een enorme uh, power, enorme kracht in zit om, je, om de dingen weer anders te kunnen doen. Om, om, ja, misschien moet je ineens uh, weg. Of ik moet wel eens ineens zomaar naar iemand toe of naar, zelfs wel eens naar een ander land toe. En dat komt bij ons nog wel eens voor. En ik heb ook mensen om me heen die zeggen, hoe kun je ermee omzetten? Ik zou helemaal gek worden. Ja, dat leer je dan in je leven. En, en ik vind het ook leuk. Het hoort bij mij. Het hoort bij ons. Dus die, die kracht die je in je hebt om altijd met die verandering mee te gaan, dat maakt je soepel. Dat maakt je prettig in jezelf. En je kunt al die dingen in grote rust uitvoeren. En zelfs soms wel eens tot de hevige verbazing van veel mensen om je heen. En weet je, dan kom je altijd in de tijd die van jou is. Jouw eigen tijd. Waarop jouw dingen, jouw materialisatie, van jouw gedachten... In je leven gewoon plaats dienen te vinden, moeten vinden. Het, het valt je toe, terwijl jij misschien denkt, oh hé, het is allemaal toeval hoor, dat dat zo is. Nee, het valt jou toe. Want je hebt er vanuit de stilte, vanuit je eigen binnenste zelf en in je inner zelf, heb je erover nagedacht. En weet wat je denkt, want gedachten zijn krachten. En die komen uit. En dan kun je wel zeggen, ja nou, dat heb ik al zo vaak gedaan en dat gebeurt maar niet. Maar lieve, lieve, lieve, lieve luisteraar, bedenk dat dat in dit leven kan. Maar het kan ook in een ander leven plaatsvinden. Het is niet alleen dit leven, maar ook dat het in een ander leven kan plaatsvinden. En ja, en dat brengt me eigenlijk bij verschillende manieren van denken van mensen. zijn mensen die denken dat de maatschappij ego geworden is uit egoïsten bestaat wat je aantrekt wat je uitstraalt trek je aan nou dan zal ik je zeggen ik zie nooit egoïsten ik zie altijd ontzettend lieve mensen. Maar, ik zou je zeggen, ik ben ook wel altijd bereid om een ander met een glimlachtig moed te treden. Hoe naar het ook zou kunnen zijn. Maar ik ben altijd gelukkig. En ook al ben je het niet, kijk eens of je dat ook kunt opbrengen. Wat nou, is dat, die mondhoeken die zo naar beneden hangen. Die ogen die misschien wel verdrietig staan of geërgerd of wat dan ook. En die frons tussen je ogen. Kijk eens in de spiegel. En denk eens, ja, nou, ik kan ook wel eens een keer vriendelijk zijn en, en lachen. Weet je dat als je in de spiegel kijkt, dat je altijd naar jezelf lacht? Nou, dat kun je ook naar anderen doen. Weet je, het is verbaasingwekkend wat er gebeurt als je dat doet. Soms kijken mensen je aan en heel verrast en lachen terug. En waarom zou je het niet doen? Nou, hoor ik mensen wel zeggen: in het verkeer, nou en dit en dat, en dan moet je dit, en, en die vinger meteen omhoog. Nou, daar kom ik dus ook nooit tegen. Ik heb het wel eens hoor: dat iemand me inhaalt en nou, dan ben ik ietsje te lang aan de linkerkant gebleven. Die gaat me dan inhalen, vinger omhoog, ja, nou, dat heb ik dan ook wel eens een keer gehad en ik vind het zo grappig want ik voel me daardoor echt niet ik me daardoor echt niet eh, beledigd ik denk alleen ja nou goed, inderdaad ik had ook wel eens een beetje eerder naar rechts kunnen gaan en misschien vergeet ik ook wel dat eh, dat heel veel mensen heel veel haast hebben en dan zou ik ze wel willen zeggen doe het niet want je komt in een andere tijd terecht die niet jouw tijd is Maar in ieder geval mensen mogen denken wat ze willen denken. Dat ze hun vrije wil. En ze mogen denken dat er alleen maar egoïst op deze wereld zijn. Dat alles uh, helft is. En dat het helemaal niet meer goed gaat. En nou, weet ik het allemaal. Dat mag allemaal. Mag je denken hoor. Maar ik denk dat niet. Ik denk daar niet zo over. Ik zie iets anders. Ik zie dat er zo ontzettend veel mensen zijn die nu... Op een andere manier denken, zo positief zijn. Het is toch geweldig dat je, dat je mensen aan de ploeters ziet. Dat je ziet dat mensen het, het tot een paar jaar geleden hier absoluut niet naar wilden horen, naar luisteren. En ook eh, de dingen die je, dan, die je dan zei, iets eenvoudigs bijvoorbeeld: ja, je bent zo mooi omdat je, omdat je vaak dat je vaak ergert, bijvoorbeeld, zoiets. Nou, heeft niks met spiritualiteit te maken. heeft gewoon, volgens mij, alles heeft alles gewoon met het leven te maken. Maar dat dus ook. Maar dan werden ze al kwaad. <laughs> dat vinden mensen helemaal niet horen. Maar dat is nu helemaal niet mijn soorten. Ik kom het niet tegen. En ik zie dan mensen die zeggen, die kijken me dan verward aan. En ik ga verder. En ik weet dus dat het valt. Misschien heb ik zelf ook wel geleerd hoor, om de dingen op een wat rustiger manier, rustige manier door te geven. Dus ja, als jij denkt dat de maatschappij ego geworden is, als jij dat denkt, dan is het ook zo. Wat je uitstraalt, trek je aan. Ik zie zo goed, ik zie dat zoveel mensen elkaar zo bijstaan en elkaar zo helpen en proberen te begrijpen. Soms spreken mensen hun wanhoop uit, dat ze, dat hoe goed ze ook waren voor die ander en, en hoe liefdevol ze ook voor die ander waren, dat die ander toch kwaad op hen was. Omdat ze daar zo'n pijn van hebben. Ja, want dat heeft niets met jou te maken. Als je daar pijn van hebt, kijk eens of je met mededogen naar die ander kunt kijken. Kun je die ander ook laten? Het is goed dat je daar altijd liefde voor hebt gehad, maar kun je die ander ook laten? Heb compassie, heb mededogen. Misschien is die ander wel even in de war. En misschien vergist hij zich. Maar kun je vergeven? Kun je ophouden met jezelf te beklagen? Weet je? Ik zeg het graag hoor. Weet je? Als je je beklaagt, kun je er niet mee omgaan. Kun jij er niet mee omgaan? Kun je het opbrengen om de ander te vergeven, te vergeven, te vergeven, te vergeven? Ja, maar die moet dit en die moet dat. Nee, die ander moet helemaal niets. Die mag dat zijn. Die mag dat doen. Natuurlijk. Met eigen verantwoordelijkheid. Met eigen verantwoording. Daar heb jij niets mee te maken. Hoor het aan. Kijk hoe je ermee om kunt gaan. En laat de ander. Dat is toch niet zo moeilijk? Toch is dit heel moeilijk om dit tot je door te laten dringen. En daar weet ik ook alles van hoor. Daar heb ik ook de hele tijd over gedaan voordat ik dat begreep. Om dan bij jezelf terecht te komen. Want als jij je beledigd voelt dat de ander wat zegt, dat is van jou. Dat heeft niets met de ander te maken. Maar goed, iedereen heeft het recht de vrijheid te denken zoals ze hem willen denken. Iedereen voelt vanuit zichzelf, net zoals jij vanuit jezelf voelt. Ieder mens denkt en voelt vanuit zijn eigen middelpunt. En die wil vaak, en passant, de anderen nog even vertellen hoe die denken moeten en wat die doen moeten en wat die niet doen moeten. Nou, dan kan je de poppen aan dansen natuurlijk. Maar kijk eens, als jij een liefhebbend mens bent, straal je dat ook uit naar anderen. En anderen reageren daarop. Verrast misschien, maar altijd met een glimlach en blij. Je weet het niet, je weet niet hoe goed dat doet bij mensen, juist die ene glimlach die ene uitstraling, dat warme kijk. Maar weet je, dat gaat altijd van jou uit. Jij bepaalt dat, je kunt niet van de ander verwachten dat hij of zij dat doet. Je kunt niet de ander zeggen hoe hij moet denken, hoe zij moet denken. En als het een teleurstelling voor je is, dat de ander niet reageert zoals jij denkt, dat hij of zij moet reageren. Dan verwacht je te veel van de ander. Kun je de ander laten? Kun je respect opbrengen voor de mening van een ander? Kun je mededogen hebben met de ander? Ook al heeft die ander jou tot op een bond, zoals je dat dan noemt, geraakt, ook ben je nog zo teleurgesteld in de ander. Maar hoe kun je nou teleurgesteld zijn in de ander, als de ander ook mag zijn wie hij, mag, hij wil zijn? Het heeft toch niets met jou te maken? Respect hebben voor de ander. Mededogen. Compassie hebben. Geen medelijden. Mededogen. En waarom geen medelijden? Omdat medelijden jou meezuigt in de negativiteit. Dan krijg je weer allerlei verwijten, krijgen weer allerlei toestanden waar je bijna niet meer uit kunt, kunt raken. En dan kom je weer in die hele knoop terecht van woe, dualiteit. Op het op die andere manier, om het op die andere manier te doen. Die je bij jezelf na te denken. Dat zou je kunnen doen in de meditatie. Dat zou je kunnen doen in de stilte van je hart. En dat gaat altijd van jou uit. En dan is het nooit, ja maar... En dan komt er een heel verhaal. Laat dat eens los. Laat dat eens los. Blijf bij jezelf. Moeilijk hè? In eerste instantie. Toch niet hoor. Neem de bereidheid in jezelf om er op deze manier over na te denken. En er komt een moment dat je niet anders meer kunt. En dat geeft zo'n opluchting. Dan denk je bijna, oeh, hoe is het mogelijk dat ik het al die jaren niet op deze wijze heb gezien? Nou, het vast in jezelf. Soms kost het mensen heel veel moeite om, om niet in die emotie meegezogen te worden. En misschien heb ik het wel eens een keer uh, geuit op een van deze lezingen, ik weet het niet meer. Maar. Wat je dan zou kunnen doen, je kunt uh, op je verhimmelte je een kruis maken met je tong. Dan scherm je je af, je kunt ook een cirkel om je heen maken of een koepel om je heen zetten. Allemaal van dat soort dingen. Dat kun je allemaal doen. Maar op een gegeven moment is het toch zo ver dat je dat niet meer nodig hebt. Hè? Maar het zijn hulpmiddelen om bij jezelf te komen. Je merkt dan wel, als je zo'n cirkel om je heen gezet hebt bijvoorbeeld, dat die ander ineens ook niets meer, euh, nou laat ik zeggen, jou meer uit je, uit je evenwicht wil halen. Even bij jezelf komen, en dan kun je over deze woorden nadenken, om het weer vast te grijpen, dat je weer vast, dat is dus vaste, vaste grond, onder voeten kunt krijgen. En dan sta je werkelijk op de, op de grond. En dat gaat dus via zelf nadenken, in jezelf. Dan kom je op vaste grond te staan. Dan word je op een gegeven moment, als je door al deze dingen bent gegaan, dat is het natuurlijk wel meer. Maar je hebt dan de weg, je hebt dan de eerste stappen gezet. En dan voel je dat je vaste vloer, vaste grond onder de voeten hebt. En dan merk je ook dat je dat ego waar je tot dan toe eigenlijk in zat. En waarvan je dacht dat je dat nodig had dat je dat niet meer nodig hebt dat je met werkelijke compassie naar je medemensen kijkt dat je daar zelfs liefde voor kunt opbrengen want dat is uiteindelijk de bedoeling van het leven. Dat we met elkaar. In een andere trilling komen. En juist in deze tijd. Gebeurt er nogal wat. Waardoor veel mensen. In de gelegenheid komen. Om wat met hun. Ervaring. Om wat met hun. Uh, leven te doen. De dingen die op hun weg komen. Om daar op de positieve manier mee om te gaan, zodat ze de ervaringen begrepen hebben. waardoor hun, hun leven in een, in een andere trilling terechtkomt, ook hun lichaam. Met andere woorden, je kunt dan zeggen dat je dan wordt wie je eigenlijk altijd bent. Want daarvoor leefde je in de illusie van een werkelijkheid waarvan je altijd gedacht had dat dat de werkelijkheid was. En waar je altijd uitroept: Nou, ik sta met beide benen op de grond hoor. Maar tegelijkertijd stond je wild om je heen te metten. werkelijk met beide benen op de grond staan, is thuiskomen bij jezelf, in je eigen zelf terechtkomen en worden wie je bent, wie je was, wie je bent en altijd zijn zult. He, allemaal. Ja. ja, want we kunnen echt alles. In principe kunnen wij alles. We zijn tot alles in staat. Nee, mensen zijn geweldig. We hebben alles gekregen, alle mogelijkheden die we ook maar denken, kunnen wij materialiseren. Kunnen wij waarmaken? Zelfs kunnen we onszelf met, zelf met gedachtekracht verplaatsen. Nu nog niet wellicht. Maar er zijn volken op deze aarde die dat wel kunnen, waarvan de hele groep. Mensen zo'n hoge trilling heeft dat ze met elkaar kunnen besluiten om zich gewoon op een andere plek neer te zetten. Of om voor de ogen van de mensen die nog in de aardse werkelijkheid zitten onzichtbaar te worden. Als we eens wisten hoe vaak dat voorkomt. We kennen allemaal natuurlijk de verhalen hierover, maar het is werkelijk waar. Zo gebeurt dat heel vaak. We kunnen dus alles, maar we hebben onszelf zo. Conditioneert dat we niets kunnen dat we onszelf beperken de God de God in ons de goddelijkheid, het onnoembare het universum heeft ons alles gegeven alleen wij denken dat we er niet bij kunnen wij denken dat het niet voor ons is wij voelen ons zo schuldig dat we er niet bij kunnen want dat hebben we er maar goed in gekregen wij moeten ons schuldig voelen want ja, wat hebben we als mensheid niet allemaal gedaan. En dan gaan we voorkomen voorbij aan de liefde van het goddelijke van God. Die ons alles vergeeft. Als we onszelf maar willen vergeven. Maar de mens is goddelijk. Ik kan werkelijk alles ik denk dat er nog eh, als ik zo eh, mijn lezingen hoor of, of zie wat ik geschreven heb eh, ik ben eens een keer begonnen een paar jaar geleden aan iets en toen schreef ik boven. nou over drie jaar zal het niet meer nodig zijn dat dit gezegd wordt. Nou, dat is ongeveer zo uitgekomen ook, want eigenlijk is het niet nodig. Er zijn zoveel mensen die hier nu al van op de hoogte zijn, voor wie dit al, al helemaal gewo gewoon is geworden, om over de werkelijke werkelijkheid te spreken. Dus het, de werkelijkheid die wij kennen vanuit het liefdegevoel, dus de hemel op aarde. Nou, dat kun je dus ook nog eens een keer in de Bijbel lezen ook. De hemel is op aarde, alleen de mensen zien het niet, heeft Jezus ooit een keer gezegd. En zo is het ook. Die is hier gewoon op aarde. Alles is voor, voor, voorradig en alles is voorhanden. Alles wat je nodig hebt, is er voor jou. Het is er al. Als je in die warme stroom van jezelf zit. Ik wil nog niet direct alles over de kundalini-energie vertellen, maar als je in die warme energie van jezelf zit, die langs je ruggen gaat, gaat, en die heb je tot een bepaalde hoogte gebracht, dan ben je in staat om te visualiseren dat wat jij nodig hebt. En dat volste vertrouwen heb je dan altijd genoeg. En sommige mensen denken dan wel eens, ja maar hoe kan het nou? dat nou? Dat kun je denken als je misschien in de renoe zit of zo. Of uh, ergens in een klein huisje dat je niks nodig hebt. Maar hoe is het nou in deze maatschappij? Dan, dan moet je dat toch ook hebben? Dan kan dat toch niet? Moet je, je toch schuldig voelen dat je, dat je dit of dat of dat nodig hebt? Nee, zo is het niet. Ook dat hoort erbij. Ook vanuit deze maatschappij. Ook al leef je in een flat, een huis, een riant huis, of wat dan ook. Als jij iets nodig hebt, dan kun je dat krijgen. Alleen, als jij je schuldgevoel ertussen zet van nou eigenlijk heb ik het niet nodig. Of anderen hebben dat nodig. Of euh, nou is dat dan nou wel juist dat ik, die, dat ik hierom vraag. Of dat ik dit visualiseer alsof ik het al heb. Als die gedachte ertussen doorkomt. Dan komt het niet. Dan gebeurt er niets. En vele klagen dan van, ah, zie wel, het werkt toch niet. En vallen terug op hun eigen ego. En van, ja, je moet er heel hard voor werken hoor, je moet dit doen, je moet dat doen. Het is niet zo. Het is niet voor niets dat in de sprookjes uitgelegd wordt... alles mogelijk is. Het is zelfs mogelijk om elkaar te horen zonder de telefoon, om gewoon elkaars gedachten krachten te horen. En er komt een tijd. dat dat gaat gebeuren komt een tijd dat de mensen deze, op deze aarde die nu zo wanhopig bezig zijn om bij zichzelf te komen komt een tijd dat ook zij dit heel gewoon gaan vinden dat ze het heel gewoon vinden om zich te verplaatsen van de ene plek op de aarde naar de andere plek dus met hun gedachten. En er komt een tijd... dat ze de ander... als ze dat willen... kunnen horen. Wat dat heel normaal is. En dat, dat die generatie zich dan afvraagt... van hoe is het toch mogelijk... dat die mensen dat toen niet wisten. Het is zo eenvoudig. Hoe is het mogelijk... Dat, dat die mensheid zo lang in het duister heeft geleefd hoe is het toch mogelijk dat ze niet zelf op deze eenvoudige gedachten kwamen dat ze er alleen maar op uit waren om elkaar te vernietigen nou dat is misschien nu een beetje niet meer zo dus we zijn op de goede weg dus ja ik zie niet dat er mensen zijn die egoïsten zijn, die niet goed bezig zijn. Ze zijn er wel. Maar ja, bedenk wel dat, dat er alleen maar liefde is in het universum en ook zij gebruikt worden om iets te bewerkstelligen op aarde. Dat iets een snelheid kan hebben in, in het, het positieve denken. Een mens hoeft zich slechts te herinneren wie hij werkelijk is. En wie zijn wij nou, Hoor ik dan. Wie zijn wij dan? Wij zijn een goddelijk wezen. Dat is wat we zijn. Ik ben een wezen van violet vuur. Ik ben de zuiverheid die God wenst. Je bent een goddelijk wezen. zich dit te herinneren, kan de mens bedenken dat het moment van nu dit moment nu en dat kan straks zijn als je dit terug hoort of het moment dat je dit beluistert op welk moment nu dan ook een gevolg is van alle levens die hij of zij heeft gehad. En daar er kunnen nog stukjes uit te werken karma zitten. Maar bedenk dat je altijd vanuit jezelf de beslissing kunt nemen hoe jij met jouw leven om wenst te gaan. Dat is de kracht die je in je hebt, dat is ook de energie die bij je zit, de goddelijke energie. Die er altijd is en die nooit invloed op je wil uit, uitwerken. Maar die er altijd is en die straalt in jou. Maar je dient er zelf naartoe te gaan. Ik zeg wel als het kwaad trekt aan je hoor, dat zal er alles aan doen om je mee te slepen. Het is zelfs zo dat het kwaad zich voorkomen kan vermommen alsof het het goddelijke is. En heel wat mensen zijn in die val gestapt. Nou, aan de andere kant kun je ook wel weer zeggen, ja, nou, dat heeft dan weer zo moeten zijn. Want ze hadden dat niet door. Ze hadden wat vergeten. Er was nog een stukje op te lossen in dat karma. En misschien waren ze in de eer gestapt. Of, of in andere illusies gestapt, waardoor ze toch in die illusie van het goddelijke waren gaan zitten. Het gebeurt nog alles. Daar zijn ze niet minder om hoor. Je kunt evenveel van ze houden. Maar vaak is het zo, dat dat bepaalde dingen niet uitgewerkt zijn uit dat karma. Gewoon omdat ze er misschien niet echt heel veel zin in hadden, omdat het wel eens een beetje te veel moeite is. En omdat ze dachten, nou als ik die bepaalde handelingen doe, dan gaan die en die chakras gaan sneller open. Dat kan. Het zijn bepaalde technieken waar je je derde oog kunt openen. Maar waarom zou je dat doen als je de, onderste chakra, de chakras die daaronder zitten, nog niet volledig hebt verwerkt en nog niet volledig hebt ingevuld in je leven? Toch moet je dat doen. Eens in je leven moet je dat doen. Je kunt niet een treetje overslaan. En daardoor zie je soms niet of het licht werkelijk het licht is of het kwaad vermondt als het licht. Ja, ik, ik noem het maar even zo plastisch, want dan is het wellicht eh, duidelijker te zien voor je ogen. Waar het om gaat is dat je door al je ervaringen dient te gaan. En ga ervoor. En onderga ze en doe het. En, en, en kijk of je dit op de positieve manier kunt oplossen. Dus altijd denken vanuit de liefde en die heb je in jezelf. Dat is die weg die ik je aanreik. Maar die je zelf moet bewandelen. Hier kun je al je problemen inleggen. Maar kijk wat je ermee doet. Want dat is van jou. Daar kan niemand aankomen, behalve jij. Weet je, iedere keer als je weer vast gaat zitten in je oude denken, dat mag je natuurlijk allemaal zelf weten, daar gaat niemand over, ik zeker niet. Maar het betekent wel dat je een zekere gemakzucht ontwikkeld hebt... Om in dat gevoel te blijven zitten, want ja, dat is toch lekker makkelijk. Ik doe het expres, ik chargeer ex expres maar een beetje. Zodat het misschien goed tot je doordringt. Pas op, wees alert. Het trekt je naar beneden. Ga door die ervaringen heen vanuit de liefde in jezelf, en die heb je. En dan kom je op die weg. De weg van het midden, dus ja. En dat kun je doen. Ja, en, en sommige mensen kunnen dat in de aura van een ander voelen. Het is aan jou, om dat stukje, karma dat stukje wat je nog niet hebt ingevuld, wel of niet in te vullen. Doe er wat mee. En het is het, het is niet zo dat je dat, dat je dat moet. Niets moet. Maar je kunt ook bedenken dat je het ook nu kunt doen. Waarom zou je energie verspillen als je iets nu kunt doen? Je kunt altijd zeggen, ja nou, kan ik later dan doen of in een volgend leven. Dat kan, maar je haalt energie weg van anderen. Dus ja, wat, wat in jouw leven voorkomt, dat komt voort uit jouw leven. Het ligt al vast vanaf de blauwdruk die er gemaakt was voordat je op aarde kwam. Dus al die ervaringen waar je nu doorheen moet, niet van mij, maar moeten van je eigen ziel. En ook daarin heb je de wil. Dus je dient dat te doen. Ja, dat, dat is van jou. Dus bedenk dat je altijd de energie van het leven gebruikt. Ik wil niet zeggen misbruikt, ik hoor het wel in mijn hoofd, maar ik vind het toch, ja. Dat je het, um, dat je het om niets gebruikt, zomaar gebruikt en je doet er niks mee. Terwijl je die energie van je eigen leven ook kunt gebruiken om de dingen om te draaien naar positiviteit. Je niet meer gek te laten maken. Niet meer het kwaad of de kwaadheid in jezelf. Je heel subtiel kan zijn hoor. Niet meer meester over jouzelf te laten zijn. Oh, maar dat doe ik niet hoor. hoor ik zo vaak zeggen. Nou, dat dacht je maar. Je bent nog niet de deur uitgelopen of je maakt je alweer kwaad. Over een steentje waar je overheen struikelt. Of, of iemand die, uh, die tegen je aanbotst. Of wat dan ook. Maar in ieder geval, je kunt ook je leven vanuit je eigen hart leven. En de energie vragen, de energie God vragen om hulp om je karma in te vullen. En geloof me hoor, die hulp krijg je onvoorwaardelijk het dient alleen uit je eigen hart vandaan te komen en het tragische van ons mensen is dat we pas om die hulp vragen als we voorkomen met onze rug tegen de muur staan en dan pas geloven we het en dan pas vragen we het Inderdaad, dan krijgen we altijd, niet dan, maar we krijgen het altijd. En dan vragen we de passen om die hulp die we onvoorwaardelijk krijgen. Dan leef je je leven, zoals dat in de Bijbel genoemd wordt, in de hemel op aarde. dan leef je vanuit de liefde met een hoofdletter. Dan ben je liefde. Dan is dat in jou. En dat is zo heerlijk. Je bent nooit meer, je bent altijd gezond. Met die absolute zekerheid zijn we dan in staat... Om alles te kunnen, we kunnen ons verplaatsen, we kunnen de ander horen, we kunnen onszelf in de ander verplaatsen en dan bij onszelf blijven. En dan kunnen we van de mensen houden die nu op dit moment op een andere plaats zijn. Want de afstand is nooit sterker dan de liefde. Ik denk dat er alweer een uur voorbij is en wat gaat dat hart is niet te geloven mag ik je hartelijk danken voor het luisteren vergeet gewoon alles je komt er vanzelf al op er komt een moment in je leven dat je besluit om je leven op een andere manier te leven Want de heimwee naar die liefde is zo groot en dat zit in ieder mens. Niemand uitgezonderd. Ook die mens waar jij zo de pest in hebt. In ieder mens, misschien juist in die mens wel. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. En ik hoop dat je een heerlijke, verrukkelijke week mag hebben. Tot ziens.